Lieslotte Thomasen met het NOS-journaal. Het Afrika-museum in het Belgische Tervuren... maakt Congo eigenaar van alle museumstukken... die aantoonbaar illegaal verkregen zijn. Het museum houdt de stukken in bewaring totdat Congo ze terugvraagt... om de overdracht goed te laten verlopen. Het museum kwam voort uit de collectie van koning Leopold II... die Congo op persoonlijke titel met harde hand liet koloniseren. De zeer conservatieve opperrechter Ebrahim Raisi heeft zoals verwacht de verkiezingen in Iran gewonnen, meldt de staatstelevisie. Raisis concurrenten hebben hun verlies toegegeven. Raisi, trouw bondgenoot van geestelijk leider Ayatollah Ghamenei, is omstreden. Mensenrechtenorganisaties houden hem medeverantwoordelijk voor de executies van duizenden politieke gevangenen in 1988. De opkomst bij de Iraanse presidentsverkiezingen was laag. Minder dan de helft van de 59 miljoen stemgerechtigden ging naar de stembus. De lage opkomst werd al verwacht. Ook de laatste groep volwassenen kan een afspraak maken voor een coronavaccin. Mensen die geboren zijn in 2003 kunnen die vanaf 10 uur rond deze tijd inplannen. Later deze maand krijgen kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 een uitnodiging. In Antwerpen zijn twee doden uit het puin gehaald van de school in aanbouw die gisteren instortte. Vier mensen worden nog vermist. Er is weinig hoop meer dat zij nog leven, zegt de brandweer. Tien mensen zijn wel levend onder het puin vandaan gehaald. Negen gewonden liggen in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van de school in Antwerpen. Het weer: bewolking, maar geleidelijk breekt de zon door. Het wordt 19 graden op de wadden. In het oosten kan het 27 graden worden. Vanavond en vannacht trekt een regengebied van Zeeland naar Groningen. Ook morgen zon en bewolking bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 The wind backwards with perfume through the air. I'm picking up.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 On the sidewalk, hotter than a matchhead. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a better day days can't be like the night in the summer in the city.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 Somos. maar we gaan er nog lang niet uit ik ben een stuk tv dus alle drankjes staan ik koud dit is waar nederland van houdt ja wij gaan voor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 Gevonden. Dan stort ze mijn hart vol, met al het liefst uit Londen. The fm met een hoofdletter Z. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Jouw keuze, ZFM. Around, to ride that wave night and day say so you're ready for it now. Ooh, you've been messing with the wrong crowd way too many drinks up in the penthouse i'm talking shit i'm letting it's gonna be a long a weakness of my love. You know you should know it's time for the world to ja, try, Jacob. They only love that like, can bring peace in. So right. Please, Father, please, this world we live is mortified. Deliver us from all this evil and pain. God bless the heart that loves unto his brother, praising out your name. And he said, be not afraid, those who believe I will say.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 Se ik con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben zo que dat je hier bent. Ik ben zo blij dat je hier bent. Ik ben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 we find ourselves.